Ja, dat was een enorme vakantie, mensen. Maar ja, kamperen, hè? Oh ja, het einde. Zelden zo'n vakantie gehad, eerlijk. Hoe vaak hebben we doen, eigenlijk. Ja, ja, ik was Zullen we nog even foto's kijken? Hey, ja, ja. Is... Wacht, hè, wacht even, wacht even. Dat is kijken. Ja, kijken. Oh ja, oh ja, wat staat er dan onder? We ver... Ja, we vertrekken. Oh ja, doen we vertrekken met we eetje nog? Ja, zing het dan wel, wij. Zing het dan wel? Oh, nou even die tent op de imperiaal past, jij? Ja, natuurlijk past die tent op het imperiaal. Er kan een hele circus tent op. Ze zet dat ding wel goed vast, Poel? Ja, dat ding zit goed vast, Poel. En het gas is uit, en de hoofdkran is dicht... en de asbakken zijn leeg... en nou, de kat is bij de buren. Alsjeblieft, zeg een beetje positief, mensen. We gaan met vakantie. Hiep, hiep, hiep. Vader, doe me een lol. Oh, sorry, ik dacht dat we met vakantie gingen. Ja, de ja, route zegt ja. dat. Jongens, eh, alles in de wagen? Eh, dan alleen nog even die tent op het interiaal, hè? Lui, laat dat mij maar even... Ga voorzichtig nou met je rug, ah. Ik Ga nooit alleen... Oh nee, moet jij eens opletten. Geeft niks hoor, Simpson had ook zijn dag wel eens niet. Ja, help! Uh, meetillen! Altijd niet. Ja, dat is Zie je wel? Ja, ja, ja, ja hebben. Ja, pardon, pardon, mens. wat mens. Wat een gewicht. Ja, en omhoog. Nee, uh, ja, wacht even. Ja, maar wacht, maar wacht weer even. Je klipt leven op het dak om hem uh, aan te pakken. Nee, Gaan ja, Zijn ja. we voorzichtig nou? Ja. Hoppakee, geef maar aan die hoofd. Klaar joh, en dan tegelijk. hè, nee. Oh ja, zegt de Völingjes, hebben we vanmorgen nog gebeld. Ze wilden ons even komen uitvuiven. Wat? Nee, nee ja, ietsje hoger loopt, joh. Ja, nee. nee, maar ik heb gezegd dat we pas om tien uur zouden wegrijden, hoor. Ja, maar we rijden pas om tien uur weg. Ja, maar we zouden om acht uur wegrijden. Op, op er weg, wegwezen, vervallen. Pak hem. Pak hem, pak hem. Ik heb hem niet meer. Ja, ja, ja. Hebben, hebben, hebben, hebben, zo. Ja, zo, oh, ja, Nou, okay. Maar dat filt ook nog eens een eeuw. <lacht> ja, wie niet slim is. Niet sterk zijn. Nee, nee, killen. Je is een handigheid. Oké, okay, oké, okay, vader. Oké, okay, hoor. Ik ben niet sterk. Ik nee. ben niet slim. Nee. Nou, kom maar naar beneden, vader. Ja, Jon. Wacht, wacht even, wacht even. Even de spin erover, hè. He. Het zaakje moet nog vast. Jij aan jouw kant, Wim. Ja. Zo, ja. Ja, ja, ja hij zit al die muur. Uh, oké, okay, dan. Zeg, daar op de brug? Is dat de auto van de Vreulentjes niet? Nee. ja. Oh jongens, kom, kom, kom erin. In de terug wegwezen. In... Hallo. Oh, eh. erop. Kom. je. <zijne> Hallo. Zo. Hé, hey, niet achterom kijken. Uh. Uh, rammen met die kaar. <gibberish> Knap als die meenhaalt. <beruze> uh, ik dacht van niet. Hou je vast. Ik scheur de hoek op. Jesus, rij je zo hard. het Alles liever dan wij van de vroelinkjes weten dat ze ons weer zo'n vieze, vette, koude kip voor onderweg mee willen geven? Nou, ze zijn best aan. Ja, maar ook die koude kip voor onderweg in te kreeg. Hé, hey, wat gek. Hey, wat? Het lijkt wel of iedereen ons wil uitblijven. Dat was de derde al. Nou. Jij leidt aan hoogmoeswaanzin. Vader, de dochter leidt aan... Vader? Waar is vader? Zie het zo? Vader! Vader! Wacht even, wacht even. Ja, ik uh, zou je voortaan wat minder wil willen hebben. Jon, nou ben je Ja, kwijt. Wat, wat, wat, wat ben je nou kwijt? Oh, oh heb je het niet gezien? De schuilentjes kwamen nog even uit. Uh, ja, nou, uh, kom, nou kom nou naar beneden, vader. straks komen ze ons nog achterna. Wacht, ik help je wel even. Nee, niet springen. Heb ik even. Grote, grote. Eh, goed. Ja, verraagd Kom, stap in. Huh? Ja. En rijden. Uh, nou zeg, in mijn vakantie geen vreulinkjes. Nee, je schoonvader kan op het dak gaan zitten. Ja, nee, je, je, een briljante ervaring hoor, zo bovenop. zoiets van zo'n man in zo'n witte jegerel al allemaal onderbroek, weet je wel. Onderbroek? Ja, zo'n koetsier van de gouden koets, met de oude heer, niet alleen maar wuiven, zeg. Of bovenop haar meisje de koningin, dat is toch heerlijk. Zeg, wat zit er nou voor op je neus, jongen? He? Op de auto? Ja, ja dat is die, zeg. hij zeg. Hij schoot me uit de hand. Hè, toen Jon zo malhaard remde. Hebben de vreulinkjes me nog even toe kunnen werpen. Toen John zo malhaard wegreed. Hij schoot zo uit het zakje zeg. Allemachtig. Nou, nou rijd ik maar achter met een vreuletje zo'n nakende vette vieze kip voor onderweg op mijn neus. Ga maar even zitten Zie je het hem wel. Kan me niet herinneren iemand te hebben horen, Ja, kom nou. Dit was toch een heerlijke rit, zeker? Het was trouwens een goed idee, te, hè? Om alleen maar uh, die prachtige binnenweggetjes te nemen. <laughs> Niks ging geros over dat rotbeton mooi niet? <laughs> mooi plekje ergens. Stoppen, uitstappen en kijken. Ja, kijk. Hier heb je die foto bij die enorme vuilnisbelt. In en dat refijntje. Stierp het van de Vliegen, ja. O oh ja, dat, dat was ergens onder luik, is het niet? Ja, toen waren we de weg kwijt, ja, dacht ja, ik. Ja, wat een ja, onzin nou. Hoe kan je nou de weg kwijt zijn als je geen doel hebt? Als je geen doel hebt. Als je geen doel hebt. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ja, houd nou maar eens op met dat geloof. Nee, hij is blij dat er iemand zingt. Oh, al over half vierzig. Ja, en? Nou, die wilde voor het eind van de middag ergens voorbij Bastonje zijn. Ja, en wie zit er de kaart te lezen? Jij of ik? Ik. En ik kan het niet. Ja, oh, nee. oh, dit geeft niks voor mij. Ik, ik had het niet willen missen, zeg. Twee keer op één dag leuk komen oh, binnen rijden. Ja, ja. Wie lukt het, wie lukt het? Sterf van het dorst. Ik zal het te zelden het mededelen. Spaart en werk. Ja, zeg. Gaan jullie nu ook nog een beetje zitten er giepen achter in die auto? een kruising. Hoe moet ik? Oh. dan. Ja, nee, links. Ja, hoe? Nee, rechts, denk ik. Nee, toch niet. Waar zitten we nou op die kaart? Hier. Hier. Ja. daar waren we net hier. Oh, dan moeten we... Dan, Hadden we rechts gemoeten, moeten, denk we. ik. ja, dat denkt hier weer iemand, hè. Dat, dat denkt hier weer iemand. Geef die kaart dan alsjeblieft aan de jongen. Oh, graag. Hier, lekker. Hé, hey, ja. Nou, nou, nou, hoe moet ik, hey, Vertel. Kijk, eh. Uh, ja, ga maar zitten jagen. Uh, uh, volgens mij moeten we achteruit. Oh. Je hebt hem onder ze boven, Oen. Oh, ja. Nee, nee, nee, dan gaan we maar goed. Gaan we gaan nog goed. Nou, ik denk dat ik dan nog even mijn stukje ga doen, goed? Ja, vader. Trusten. Trust me. mee. Ach, we moeten nou toch vlak bij het Bastonje zitten. Bastonje? Ja, waar leid jij me daarheen dan? Eh, uh, nee, eh, uh, na Bastonje, ja. hè, oh. daar knapt de mens volop zegt van zo'n stukje, heerlijk fris weer. Kan niet, opa, je hebt helemaal nog niet geslapen. Oh, nee. Zijn we nu ook echt voor de derde keer binnen gereden, Jan? Nee. Nee, zie je wel, dan heb ik het gedroomd. Ik heb gelachen, zeggen. Uh, waar, waar ziet u nu? Uh, ja. Vlak boven Bastonje, hè, erop? Ja, Ach, hopelijk. Oh, kijk, daar ligt een stad. Ah, ah, ah, ah, ah, dat moet een Bastonje wezen, lui. Let even op de borden, hè. Kijk, ja, ja, daar, daar, daar, wat staat er? Wat staat er? Nog 2,5 kilometer na. na... Ik zou het maar niet nee, Niet vloeken, Oelie. Oh, volgens mij deugt die kani niet. Volgens mij deugt er hier niks. Da daar, daar. Luik rechtdoor, jong. Luik. Alweer. Zeg, dat had ik, het toch goed gedroomd, zeg. had ik het toch goed gedroomd, zeg. Had ik het toch goed gedroomd, zeg. Had ik het toch goed gedroomd, zeg. Ligt meer op een dag, Miri. Ach, kom. Ach, weet je wat het is, hè? Jullie hebben geen zwerversbloed. Hm? Het moet je niks kunnen schelen waar je terecht komt. Nee, jou kon dat niks schelen. Je draagt een regelwet met de hele kaart van de Maas in te rijden. Mij nog altijd een raadsel hoe we s'nachts dat plekje gevonden hebben. Hoe we s'nachts dat plekje gevonden hebben. Hoe we s'nachts dat plekje gevonden Nou, niet zo eigenwijs, Dukkie. We zijn al voorbij, was Tonje, het is donker. We moeten die tent nog opzetten. Zoek nou een plekkie. Die hij Nou, hier, hier, alsjeblieft. Werm in, gras uitstappen. Lantaarnes aan, Tent opzetten en slapen. Opa, lekker primitief, hè? Kamperen. Eh, Goedemorgen, meisje. Ja, oh, oh. Hier, hier, hier, hier, hier, jij, jij bijlichten en wij die zenuwe tent van de dak, hè? En aanpakken allemaal. Ja, wat is er nou? is ik hou van je. Oh, ja. Ja, ja, sorry. Sorry, ik, ik gedraag me als een beest, broer. Ah, nou, nou, kom dan nou, mensen. Hè? Het komt allemaal best wel weer goed, hè? Vader, ik... Waar is vader? ,As vader? Hallo, hallo. Hier aan de overkant is een veel beter plekje, jong. Een pracht van een Hé. Hey. Ja, ja, ja, ja, jij komt bij je. Zo'n prachtig mensen, ja. Kijk kom op hier, de hele zaak hierheen. Kom op, pak aan, pak aan. Ja, o, ja. met die slepen, juist. Goed zo, slepen met in het op. O, o, uh, hier, even hier. Zo. Nou jongens, het is een prachtig stukje gras hier. En, oh, wat heerlijk stil, hè. Wat heerlijk stil, hè. Oh, wat heerlijk stil, hè. Ja, en hoe onwaarschijnlijk gauw we die tent er in het pikken donker overeind hadden, hè? Ach ja, als iedereen maar even aanpakt, hè. Dat is kamperen. Je bent op elkaar aangewezen. Je leert elkaar meer aanvoelen, hè? Ja, je klap hem alkom met het zonschipje, voel ik dan nou nog aan. Ja, ik heb heerlijk geslacht, toen die nacht, zeg. Die eindeloze stilte om je heen, hè. En als je dan wakker wordt... En als je dan wakker wordt... Jong. Jon word wakker. Ach, ja, Heerlijk. achter zich, oh, maar waar ben ik? Het, ik weet niet, ik Het lijkt wel. Ga eens kijken, Jon. Ja, wacht even, wacht even. Auw, machtig! Het spitsuur! We zitten midden op een rotonde. Nou. Ja! Geen paniek, jongens. jongens! Wakker geworden en niemand de deur uit! Twee stappen en je ligt onder het spitsuur! Nou, wakker, Ach, wat een gillen! Allemaal plek hier. Vader, waar is vader nou? Oh. Jong, vader is weg, ga eens kijken! Ja, ja, ja. Nee, nee, nee daar komt Jan, daar komt Jan aan de overkant! Niet oversteken, vader! Oh, dat nee, nee. ah, oh. Oh. Oh, mis, hij houdt het te gek. Hallo, hallo, zeg. Zijn, oh. zijn jullie al wakker? Ja. Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Zeg, ja, zeg, ja, zeg. Ja. Heel gek, Dom. Ja. <laughs> Ik ben daar bij het benzine aan de overkant even gaan informeren. Huh? Maar, maar we zitten hier vlak onder luik, zeg. Nou, dat was weer een en al ellende in het tweede deel van de, de Geheilige Strozak. Jullie horen Paul van Gorlijkem als vader, Maria Lindes als, als moeder. De zoon was Anton de Lange en de dochter Marijke Veidenes. En dan gaan we nu nog even, dat we weer uitgedraaid worden een plaatje van Country Joe draaien. En dat is Wilderness 2.